Paradise Op Radio 538. Hé, hey, een paar minuutjes. Nou, wat zeg ik? Een paar seconden. Dan begint de 538-ochtendshow met erin plek voor jouw input. Je kunt de eerste luisteraar van de dag worden door nu te bellen. 0909 30538 Word je zometeen de eerste luisteraar van de dag... dan kom je dus in de uitzending... en win je het unieke Eerste Luisteraar T-shirt. Dus veel succes met winnen, veel plezier met luisteren. 538 Nieuws. Zes uur... Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Er wordt nog gezocht naar twee verdachten... van een schietpartij in Rotterdam gistermiddag. Die was in de wijk Delshaven. In een flat daar werd geschoten op een man uit Capelle aan den IJssel... die overleefde dat niet. De politie houdt rekening met een ruzie in het criminele circuit. De daders vluchten in een zwarte auto. De Britse ex-prins Andrew is weer op vrije voeten. Gisteravond verliet hij het politiebureau... waar hij eerder op de dag naartoe was gebracht. Het onderzoek tegen Andrew... loopt nog wel. Hij zou worden verdacht van het doorspelen van gevoelige informatie aan Jeffrey Epstein. Er is nog geen officiële aanklacht tegen hem. En schaatser Keelt Nuis heeft zijn allerlaatste Olympische wedstrijd bekroond met brons. Op de 1500 meter werd hij derde achter de Chinese Ning Zhong Yang. En de Amerikaan Jordan Stoltz die hem nog geen tiende van een seconde voorbleef. Voor Nuis was het feest er niet minder om. Dit is super vet zijn hij na afloop. Het voelt als goud. En Nuis wil na deze we spelen nog één of misschien wel twee jaar door. Het weer dan nog, er valt eerst nog wat lichte regen... of uh, natte sneeuw, vooral in het noorden. En gelijk wordt het iets zachter. Vanavond gaat het overal flink regen... en het wordt 3 tot 8 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja, Esther, dankjewel. Uh, dan uh, de files. Zijn te lachen, uh, Esther? Ja, nou, jullie zaten te lachen. Ik was niet aan het niezen, hè? Het was, uh... Nee, maar jij zei op een gegeven moment... dat ik wel zo grappig voor nuis. Dat is natuurlijk... Ik was lachen. Oh, ja. ja, ja. Oh, dat had ik niet door. Nee. Was dat een filen, Rick? Ja, één fil op de A12 Arnhem tussen oud en de Nederlandse grens. De hoofdrijbaan is afgesloten. En de vertraging nu 11 minuten. Kijk, dat is een opvallende op vrijdagochtend. Want normaal gesproken staan er eigenlijk op dit tijdstip... op deze dag geen files, dus let een beetje op daar. De eerste luisteraar die wordt gezocht via 0909 En inmiddels zijn de lijnen geopend. Dus zou je het leuk vinden om vandaag de show te openen? Jo, je bent milder. Meer dan welkom, 0909-30538. Meld je even aan, word eerste luisteraar. En ga er vandoor met dat geweldig leuke eerste luisteraarsshirt. Want dat ligt klaar voor de eerste luisteraar. Mm.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 538 De 538 Zomerweken Luister en win, jouw vakantie naar de zon ah. Begin de dag met een lach Goedemorgen Tim, Rick, Niels en Florentin. De 538 Ochtendshow Hey, goedemorgen voor de laatste van de werkweek Vrijdagochtend, dit is de 538 Ochtendshow En Billy Joel nu Radio 538 -ochtend. Gaan daar ah, onbedaardelijk ah, om lachen Ik hoop ja, dit ja, is ja. weer zo goed, weet je De 538 -ochtend. Ochtendshow. Ochtendshow. Je zou hem eigenlijk in een nieuw jasje moeten steken. Tenminste, dat dachten denk ik ooit de dames en heren van Westlife. Want die maakten er een nieuwe versie van. Ja, ik moet zeggen, ik hoor liever het origineel. Uh, van in dit geval Billy Joel en daarmee 7 over 6 geworden. En kunnen wij stellen dat we zijn aangevangen met een nieuwe ochtendshow... voor 20 februari vandaag, vrijdagochtend. Daar waar een deel van Nederland langzaam terugkeert van de vakantie... en uh, de regio Noord nu uh, de, de skis uh, onder mag binden. Ja, ik zie de dakkoffers overal al uh, langs rijden. Hoor. Ja, het is druk. Nou ja, Rick had net al een file op uh, de A12 was het, ja, ja. Mij, bij de grensovergang. Nou, dat zijn natuurlijk ook veel Nederlanders die daar uh, richting de sneeuw rijden. Uh, mocht het dat het geval zijn, heb een fijne vakantie en doe een beetje voorzichtig. We hebben hier graag heel huis terug. Ja, er ligt zoveel sneeuw, het is gevaarlijk hè? Ja, ik begreep uh, veel lawines ook. Uh, overal lawinengevaar. Kijk, je wil sneeuw, maar zoveel was ook weer niet nodig. Nee, dit nee, is categorie beetje... 5 hè? Ja, echt waar? Ja. Hey, lekker, zit je net in de auto. Ja. <laughs> Enorm hey, veel zin in die vakantie. Veel plezier. Twee jaggelende kinderen achter. Hoe <laughs> <hieriging> lang is het nog, mama? Nog vijf uur. <hieriging> Dat van de iPad is leeg. Ja, die gasten van de radio weer. Nee, code rood. Komt vast goed. Uh, dan even het nieuws voor vandaag. Ja, het gaat veel natuurlijk over de Olympische Spelen. Gisteren hebben we de 1500 meter kunnen zien. En Kjeld Nuis heeft op zijn laatste Olympische Spelen... 1500 meter heeft hij gereden daar. Een bronzen medaille in de wacht gesleept. Na aflopen reageerde Nuis emotioneel... maar vooral heel blij op zijn prestatie. En vertelde met welk gevoel hij nu terugkijkt op de race. Alsof ik gewonnen had. Echt super vet. Vanaf meter 1 liep het gewoon precies zoals ik wilde. Ik heb hier zo... Van gedroomd. We wilden niet gaan janken, maar. Ja, dit is zo vet. Dit is zo super vet. Dit voelt voor mij, ik vind dat zo dom om te zeggen, maar. Bons met een gouden randje. Ja, bedankt, allemaal. Oh, is mooi toch? Het was echt zo indrukwekkend. Waanzinnig. Als je de, We krijgen natuurlijk weer de, de verkiezing van de Sportman van het jaar. Dan moet hij een Euvry-prijs krijgen. Maar wat vond je er zo indrukwekkend aan, uh, Rick? Dat hij gewoon na afloop gewoon de, de, de pestenbord staat... en gewoon laat zien hoe een topsporter... die de laatste wedstrijd heeft uh, geschaatst, yeah. erin staat. En dan zie je die, die, die slapdrol van de Wennemars ja. Wat een verschrikkelijke... Maar goed, die heeft natuurlijk ook wel echt... Wat hij heeft meegemaakt is natuurlijk wel echt dramatisch. Hè? Even om, om het voor hem op te nemen. Er is elke sportman, ik bedoel, ik weet nog van vroeger... GELACH ja. ja. elke sportman, heeft ups en je hebt, je hebt veel meer downs dan ups. Maar dit waren natuurlijk ja, Maar wel. voor Joep zelf is het echt zijn het verschrikkelijke weken ja. geweest. Die heeft eerst een, is die een medaille misgelopen omdat hij uh, omdat, uh, omdat uh, nou, gehinderd wel, werd. Die, die is gewoon gestolen van hem. Daarna schaats hij een Olympisch record en dan gaan er 300 door. Dan ben je, daar ben je ja. ziek van. Tuurlijk. Ja. Dat ze pa zich op de tribune niet helemaal wist te beheersen, dat is weer wat ja. anders. Daar had ik het ook over. Oh, ja. Ja, ja, maar Kjelk heeft, toch, heeft ook wel woede aanvallen gehad. Hè. En die was gisteren natuurlijk weer helemaal lief en helemaal blij. Maar ik wou zeggen... Zijn voetje, uh, Zeker aan het begin van zijn carrière was hij ook een lastig menneke. Ja, dan vorig jaar volgens mij nog had hij een woede uitbarsting... Oh, ja. bij de World Cup in Heerenveen. Het ging al die stoelen te lijf. ging al die stoelen te lijf, Ik ja. ja. Toen, ja. Ook, uh, toen heeft hij ook uh, wel wat uitgesproken. Had ja. hij aan ja. zijn voet daarna. Oh ja, ja. ja. Maar goed, het is natuurlijk wel, en dat is, Erbe Wenner maar zei het al. Uh, hij zegt, ik heb mijn zoon proberen voor te bereiden op het sportpo, uh, topsport bestaan. Dat is gewoon een aaneenschakeling van teleurstellingen. En af en toe een hoogtepunt. Ja. Dat is wat het is. Je loopt zo vaak natuurlijk prijzen mis. Maar je moet wel je, het, het, het, je tegenstanders gewoon feliciteren met het, met, het, met, het, met het resultaat. Ja, maar goed, ja. die jongens 23, hè. Hij is dan echt nog aan, uh, aan de jonge kant. Hij heeft nog even, zo is het ook, hè. Ja, het, het komt wel goed. Het komt wel goed. Ik snap ergens ook wel. Weet je, alle ziel zaligheid zijn er ingelegd de ja, afgelopen nee. vier jaar. En je weet van, ik had hem gewoon. Ik, ik, hij had hem bij wijze van spreken had hem al vast. Ja. Heb, jij, heb jij gesport eigenlijk, Tim? Ja, wat? maar niet op hoog niveau. ik kwam bijvoorbeeld je ouders kijken. Ja, altijd. Ja. Vond je dat fijn of. Uh, Kijk, kijken is leuk, maar nee, ik wou ook dat ze. Bijvoorbeeld mijn, mijn moeder was altijd. Die zei dat: kom op, Gis, kom op. En dan zei ik altijd, oh, hou je, je toch? Maar zo, hou je mond? Dat is te fanatiek ook. Te ook. fanatiek. Ja, nou, dat viel wel mee. mee. Ik, ik voetbalde, maar ik had echt nul talent. Nee. Helemaal niet. En, nee. uh, nou, ja, ik weet wel. niet, ik vond het wel fijn dat mijn vader erbij was, maar ik geloof niet dat hij nou met een trotse langs de zijlijn stond. Nee, maar <laughs> ouders kunnen ook te. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat, ik heb dat met mijn kinderen ook wel meegemaakt dat ik naast andere vaders stond dat ik dacht van man maak je niet zo druk. Het ja. is zaterdagochtend die, die gasten die hebben een leuke, die zijn lekker aan het sporten. Juist, we zijn hier niet met de Europa Cup 1 bezig. Nee, maar er is echt als je, er zijn vaders die gewoon het idee hebben dat hun kind talent heeft, ja. en dat al vanaf een jaar of zeven, acht denken dat dat dat dat, weet je, dat daar hun hun uh, hun komt. Ja, ja. Ja. Uh, We gaan even naar Raymond. Goedemorgen, oh. Raymond. Goedemorgen. Raymond Gazan uit IJsselstuim. Ja, check. Ja. ja. En ik denk onderweg in Hilversum nu. Ja, klopt. Ja, ik, ik zie staan dat je hier werkt. Oh. Ja, niet bij jullie, hoor. Oh, wat doe, hey, je, dat wat doe je dan? Je dan? Ja. Ja. Ja. Geen... Ja. Ja. Had je, je graag willen werken? He? Dat betekent uh, heel lang werken voor heel weinig geld. ja, ja als ik iedere keer zo vroeg, vroeg op moet, kan dat wel. Maar het is wel gezellig natuurlijk. Ja, ja dat is, dat is wel, wel. Dat is absoluut waar. Maar wat doe je in Hilversum, Raymond? Ik werk bij uh, de Ferrari die liggen in Hilversum. De Ferrari-dieper? Ja. Oh, ken ik jou wel. <laughs> Jij was die lastige klant. Ja, dat was ik. Ja. Hé, hey, maar wat gaaf, man. Ja, leuk werk. Ja, dat geloof ik meteen. Maar dat is toch van alle autodealers waar je wil werken, is dit toch wel de autodealer? Ja. Ja, een beetje eindstation eigenlijk. Hè? Ja, maar daar kom je niet nee. zo met terecht, kan ik me voorstellen. Nee, nee. denk het niet. Ga wel heel veel geluk hebben. Want hoe werkt dat? Nou, ja, hoe werkt dat? Ja, ja, hoe werkt dat? Nou, hoe kom je ja, dat hoe terecht? Je dat? Nou, ik, ik kan me voorstellen dat... Kijk, bij een, een Opel-dealer of een Nissan-dealer... Daar, daar staan altijd vacatures. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen in de autobranche... die willen uiteindelijk bij een Ferrari-dealer terechtkomen. Ja... Dat, dat klopt wel, maar er zijn, uh, nee, de auto -wereld is eigenlijk heel klein. En uh, ja, zodoende spreken nog wat met elkaar. En als er dan uh, een leuke plek vrijkomt dan, uh, en iemand doet een goed woordje voor je... dan uh, kom je vaak op leuke plekken terecht. Oh, ja, ja. Ja, ik even een vraag, stellen. je hoeft niet te zeggen, maar wat is de duurste auto die je ooit verkocht hebt? Oh, ja. ja, ik verkoop ze niet, maar o, uh, er is er onlangs nog een weggegaan voor, ik denk, 4 miljoen. 4 miljoen? Waar, oh. je bedoelt een 4 met 6 nullen erachter, 4 miljoen? Ja, ik weet niet hoe jij miljoen schrijft. Ja, ik, ik, ik wil er ook alleen maar van horen zeggen. Maar, maar toe, ja. zeg dat het heel lekker is. Ja. Maar 4 miljoen. Je geld, hè? Ja. Ah. hé, hey, maar nou is het normaal gesproken zo bij uh, bedrijven dat je een auto van de zaak krijgt. Zeker in de autobranche. <laughs> ja, in de autobranche. Maar ja. is bij jullie dan uh, rij je dan ook in een Ferrari van de zaak, nee, toch? Dat is toch niet te betalen? Nee. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar je, je, rijdt er wel eens, eigen auto. je rijdt er wel eens in, kan ik me voorstellen. Ja, dagelijks. Oh. Is het niet heel moeilijk om in te rijden? Dat ding schiet eronder je vandaan. Wel nee, joh. Oh. Ja, maar oh, ja. dat is gewoon een beetje zelfbeheersing. <laughs> <laughs> nou, je Weet je wat het is? Einde van de dag zijn het gewoon allemaal auto's en dat is gewoon mijn werk. En ja, ja nee, het is dat heel zeg mooi je dat wel. het gewoon luxe werk lux is. Maar. Als jij gewoon bij Volkswagen werkt, weet je natuurlijk ook. Maar dan, dan komt mevrouw Janssen en meneer Pietersen en die lopen nog te zeiken over 10 euro. Jij doet natuurlijk alleen maar zaken met mensen die echt cent hebben en met bekende Nederlanders. Eh, uh, klopt wel, over het algemeen, ja. Wat, weet jij, Tim, welke bekende Nederlander een Ferrari heeft? Nou, ik weet dat uh, René Vrogen lange Ferrari gehad. Ja, maar die past er nu niet meer in. <laughs> nee, <laughs> ik denk dat hij nog wel heeft eigenlijk. Ja, ja, ja. Uh, Wivi die had volgens mij een uh, Ferrari. Echt waar? Ja, dacht ik wel. Jeet. DJ jean Heeft ook hij ook een Ferrari? Heeft lange ja. Ferrari gehad, ja. ja? Dat is waar. Ja, ik, Raymond, mag hier niks over zeggen? Nee, natuurlijk ja, wel. Ik krijg je t bij. <laughs> <zelden. laughs> hey, en een setje banden voor zo'n ding, wat kost dat nou? Ja. Uh, nou, ik heb er van de week nog een moeten offereren. Ik denk zo rond de vierduizend euro. Oh, zet oh, je banden. Hoe zet je banden. Ja, een ja, rondje remblokken, en remschijven is zo 16.000 euro. Oh my God. <laughs> nee, maar je weet, dus, weet je wel, ik, ik heb ook weet, vorige week had ik mijn auto weggebracht en uit. Ja, En dan word je toch gebeld. Ja, hij staat klaar. Schikt niet, maar de kosten zijn niet, maar bij jullie is het altijd schikken, ja. Nou, niet altijd. Eerst de 7 jaar zit het onderhoud zit dat bij de auto in. Oh. oh, dat scheelt. Maar dat mag ook wel voor dat geld, toch? Ja, dat is wel ja, ja. het minste dat jullie kunnen doen. Ja. Hey, we gaan je feliciteren, want jij bent vandaag de eerste luisteraar. Van harte gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Maar kan je in voor het regelen dat bijvoorbeeld van de week iemand even van ons even een dag in een Ferrari kan rijden? Oh jee. <laughs> Ja, we spreken het eventjes uit. we spreken het eventjes op de zaak. Dit is de reden in de categorie, ik durf het bijna niet te vragen. Ja, Hij doet het toch? Ja. Uh, Raymond, maak je een mooie dag van de Nussel de Groeten daar. Hé, hey, fijne dag. Hoi hoi. Hoi, hoi. hoi hoi. Raymond, de eerste luisteraar vandaag, werkzaam bij de Ferrari die we hier in Nederland hebben. 16 over 6, nou, we kunnen los met de ochtendshow voor de vrijdag. Wat is het fijn? Dus is weer een nieuwe dag. Maar met je vrienden in de morgen. Van de leukste ochtendshow hoort elke dag geweest. Elke dag opnieuw hè? op Radio 5 a Met z'n dadelijk hier, Bubble Disco Machine na Fleming en Meteor. Niet nodig. Ik begin mijn pet. Weer een bericht van mijn ex.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 wereld is klaar, speel je tijd niet aan haar. Denk jij nou weg dat ze nu nog wakker ligt? Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. is. Dus het zit ergens niet, misschien mijn fout, wil toch liever dat ze met mij trouwt. Is ze na al die jaren niet toch te warm? Zit vol met vragen, kijk mij nou. Ben constant aan het zoeken naar balans, maar dit gevoel verhaal ook echt volledig uit de hand. Uit de hand. Als je piep, neem nou dit tapijt, snap je het? Ik ben naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word mijn depressief. Oh man, ik rijd. Ga... and show. In, uh, the dark. Ik in wat de dark, in vragen, natuurlijk. Nou, Van wie zijn die vrachtwagens hier voor de deur? Ja, nou ja, dat is. Uh, We hebben direct vanochtend uitgenodigd. We begrijp me niet verkeerd dat, uh, dat ze komen spelen. Ze hebben een nieuwe single en die hoor je voor het eerst live hier. Won't Fall heet die. Dus als je benieuwd bent hoe die klinkt, blijf luisteren. Maar direct is, ja, die gaan niet voor half werk. Nee. Ik denk dat Hans Klok minder kisten met me. Het <lacht> is echt ja. onge Ik begreep net van de productie dat ze gisteravond zijn... ze al begonnen met uitladen en opbouwen. Ah, bizar. Ja, vier man in de weer om uh, hier de studio... Uh, hiernaast in ieder geval uh, de live stage van 508, om die helemaal om te toveren tot ja, hun domein. En zij gaan daar vanochtend... Uh, ja, waanzinnig keer zoals we ze kennen. De mannen van uh, Direct. Het is wel altijd goed als ze hier zijn. 100%. De beste band van Nederland met grote afstand. Ja, en dat gaan ze zo dadelijk bewijzen. Daar ben ik van overtuigd. Dus uh, verderop in de ochtendshow. Weet dat voor de eerste keer live op de Nederlandse Radio, de nieuwe single woont vol en het zijn de zomerweken, dus je maakt ook nog kans op een vakantie.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 and pay sunrise. The cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lose, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream.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 De show 4 voor half zeven op de vrijdag. Met onderweg zo lekker naar de wekker. Met de vreemde eend. Uh, Esther heeft het laatste nieuws voor ons. Jazeker, ja, waar je het beste je auto kunt laden. Want die prijsverschillen voor het laden die zijn echt heel groot. En dan is muziek onderweg van Taylor Swift en de Underdog Project. Alle Simone Bundles van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over...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 Ja, goedemorgen, het is een bewolkte dag. Uh, in de ochtend op veel plaatsen regenachtig. In het noorden natte sneeuw. Temperaturen die variëren van 4 graden in het noorden tot 9 in het zuiden. Komend weekend wordt het een graad of 12. Maar er valt wel af en toe regen. Nou ja. uh, de filen is gek, waar staan ze? Begin op de A12, arnhem oberhausen bij de Nederlandse grens. De hoofdrijbaan is daar dicht en de vertraging 20 minuten. Ander op de A37, knooppunt -hol sloot Meppen in Duitsland. Uh, de vertraging nu 17 minuten. Het is twee over half zeven. Nee, want Duitsland is. Ja, ja. Jawel. Ja, ja, ja, ja. Uh, Wij gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. Esther, goedemorgen. Goedemorgen. In Appingedam wordt de 15-jarige Senna... sinds dinsdag vermist. Ze werd rond de twee uur voor het laatst gezien... op het treinstation in Ak A Appingedam. Senna is 1,55 meter lang. Slank met een lichte huidskleur. Ze droeg een donkerroze hoofddoek, lichtbruine jas. En denk je haar te zien? Meld je dan bij de politie. En de man die gisteren in de Rotterdamse wijk Delfshaven werd doodgeschoten, was waarschijnlijk betrokken bij een ruzie in het criminele circuit. De politie heeft een groot team op de zaak gezet. En is op zoek naar twee mensen. Ja, en de Britse ex-prins Andrew is gisteravond weer vrijgelaten. Maar is nog niet uit de problemen. Hij wordt verdacht van het doorspelen van gevoelige informatie aan Jeffrey Epstein. En een formele aanklacht tegen hem is er nog niet. Wie zou je in Nederland te vergelijken met dezelfde positie als Andrew? Uh, nou, dat is een van de broers van uh, Willem-Alexander. Of de broer, want er is er nog maar één. Oké, okay. maar die is te vergelijken met. Met, uh, met Epstein, of sorry, met, uh, met, met, Andrew. met deze Andrew. Uh, maar ik vond het wel grappig, want hij heeft dus nog beveiliging. Dus hij werd gisteren werd hij opgepakt. Maar de beveiligers die gingen mee naar het politiebureau. Dat is een gek idee, hè? Ja. En die hebben daar zitten wachten tot hij weer vrijgelaten is ja. urenlang, hè? Ja. Ja. ja. Ze schijnen dat te moeten doen om een huiszoeking daar te kunnen organiseren. Je ja, dat iemand willen... oppakken. Ja, ze willen ja. weten wat er dan allemaal voor, uh, voor info naar die Epstein is gegaan, toch? En ja. ze kunnen dan nu ook in zijn, al zijn computers. Dus ik ben wel benieuwd, hoor. Maar hij zou hij niet. Uh... Ik bedoel, hij weet van dit onderzoek loopt. Ik kan ongeveer inschatten wat ik heb uitgespookt. Zorg in ieder geval dat er wat verdwenen is. Dat het niet meer terug te vinden ja, is. Ja, en hij kan ook naar een ander land gaan. Want als er bijvoorbeeld een ander land is waar geen uitleveringsvertrag is. dan kan hij natuurlijk nog eigenlijk voordat hij. Hij had eigenlijk al weg moeten zijn dan, maar hij kan dus nog. Dat gaat hem nu niet meer lukken, denk ik. Nee, nee. Hij gaat gewoon hangen. Lukken, nee, nee, nee. Maar dat had dus wel gekund. Ja. Hij had nog wel zichzelf of dingen kunnen laten verdwijnen. Maar dat is, uh, daar is hij te laat mee nu. Ja, denk ik wel. Ja. Goed, uh, na de val van het kabinet Schoof hebben Nederlanders alleen vorig jaar al een miljoen euro aan wachtgeld voor de vertrokken bewindsleiders moeten ophoesten. En daar blijft het niet bij, Schrijft de Telegraaf, want ook kamerleden die weg moesten en niet snel een nieuwe baan vinden, hebben recht op wachtgeld. En Over bedragen per persoon mag Binnenlandse Zaken geen uitspraken doen. Maar het is veel meer dan een miljoen. Ja. Er zitten nu 200 mensen ongeveer in een wachtgeldregeling uh, die ooit in de Kamer hebben gezeten of minister zijn geweest. Oh, 200? Ja, ik geloof 200 maken daar nu gebruik van op dit moment. Ja, het ding is dus, de Nederlanders betalen dus mee. Dus uh, het zit in het de belastinggeld, denk ja, ik. Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, overheidsgeld. Ja, ja. Maar hoeveel zou zo iemand per maand krijgen? Nou, er was er, uh, die, die NSC-minister uh, die als eerste is opgestapt. Ben zijn naam even kwijt. Daarvan hadden ze nu uitgezocht. Die heeft tot op heden al 160.000 euro. Zo. Alleen hij al aan wachtgeld gekregen. Maar per maand uh, uh, gemiddeld. Wat denk jij? Ja, wat, wat verdient de Kamerlid? Ik heb 11.000 12.000 euro bruto. Oké, okay, laten uh, we kijken. Nou, daar gaat het ongeveer ja. over 24 miljoen. Hebben we dan over. Ja, ik denk dat het echt veel meer is dan die uh, miljoen die hier genoemd wordt. Nou goed, ja, ik weet, ja, dit is wat er, wat er gezegd wordt. Ja, dus, ja. Uh, uh -huh. ja. ja nou rustig. <lacht> <lacht> ja, jonge, jonge, jonge, goed, veel grote webshops en banken. Zoals uh, Bol.com, Zalando, uh, Wekamp en Rabobank... volgen stiekem het online gedrag van bezoekers. Dat heet uh, browser fingerprinting. En dat doen ze vaak zonder dat je toestemming hebt gegeven. Daarvoor waarschuwen privacy-experts nu. Gebruikers kunnen zichzelf wel beschermen. Hiervoor met speciale browser-extensies. En je kan ook opvragen welke gegevens ze dan precies hebben. Zo. Ja. En wie zijn elektrische auto niet thuis kan opladen... betaalt soms flink voor een collectieve laadpaal. Gemiddeld kost het te laden in ons land 48 cent per kilowattuur. Maar het onderzoek van de ANWB blijkt nu dat er grote verschillen zijn in het land. Zo kan je het goedkoopst laden in Nederweert 33 cent per kilowattuur. Duurste gemeenten zijn oegstgeest. Oest en Leiden en Leiderdorp betaal je bijna 70... 70 cent per kilowattuur. Het loont dus wel echt om ook naar een goedkope laadpal te gaan. Want dat kan zo'n 900 euro per jaar schelen. En dat kost wel heel veel geld om daar naartoe te rijden. Ja, maar ja, dat, ja. ja. ja. dat is ja. heel raar. Het ja, zo zou toch overal e even duur moeten zijn. Benzine is ook niet overal even duur natuurlijk. Nee, maar dat scheelt dan een, pa een paar cent. Dat centen. kan echt in de, in de dubbeltjes lopen hoor. Echt waar? Ja. Ah. ja, langs de snelweg is het natuurlijk al schreeuwen. Ja. Dus dat heb je, ik zomaar 20 30 cent verschil als je een beetje per liter. Dus dat gaat ja, ook best hard. Ja, ja. Ja, en hier zitten dus nog 40 cent ook qua, qua uh, kilowattuur. Dus dat is ook best veel hoor. Nou goed, maar niet uit het loont de moeite om een beetje te shoppen als het gaat om te laat palen. Ja, zeker. Uh, Esther, dankjewel voor dit moment. Wij gaan ons zo langzaam maar zeker opmaken voor Lekker naar de Wekker. En weet dat er vandaag niet twee, maar drie keuzes zijn. Oeh, nu al stress. Want de vreemde eend is erbij. Ja, dat is vaak wel de winnaar op vrijdag. Maar of dat vandaag ook zo is... Er staan uh, serieuze tegenstanders tegenover. Maar dat hoor je zo dadelijk Na Taylor Swift. En de Fate of Ophelia. I heard you calling on the megaphone. You to see me all. you are quite the pyro you like the match to watch it blow and if you Cold ...om tien over half zeven. Goedemorgen, dit is de 538-ochtendshow... ...en ik heb er zin in, jongens. Oh, Lekker, na de wekker. Want we hebben drie leuke platen klaarstaan. Ik ben zo benieuwd wie de winnaar gaat worden. Uh, sowieso natuurlijk een extra keuze, want het is vrijdag... ...dus zometeen de vreemde eend. Maar laten we even beginnen met de geboortedag vandaag van Kurt Cobain. Ja, we weten allemaal, die is niet oud geworden. Overleden in 1994. Maar voor hij ging heeft hij wel een paar parels achtergelaten... ...waarvan dit er één is. like Teen Spirit van Nirvana is de eerste keuze. En als dat de plaats van je keuze is, dan hoef je alleen maar in één deze kant op te sturen via de app. Dan heb je gestemd op Nirvana. Het is vandaag ook de verjaardag van Brian Little, die is van de Backstreet Boys. Uh, die ziet Abraham vandaag, want hij is 50 geworden. Dus er staat iets klaar van de Backstreet Boys. Ja, kleine jongetjes worden groot, hè? is vandaag optie 2 in Lekker naar de Wekker. En dan, omdat het vrijdag is, totaal geen aanleiding. De Maar gewoon leuk om even te draaien, is deze plaat. Vliegen met mijn been, naar de regenboog leeg. ik denk alleen aan jou. Indruk maakte tijdens de, de Vrienden van Amstel. So, dat hè? Ja, was goed. Dan was hij echt leuk met uh, zijn Vlieg met me mee naar de Regenboog. Die deed hij onder andere daar. Het is vandaag. De Vrede Eens! En als dat de plaat is die je graag wil horen, dan zou ik een 3 deze kant op sturen. Dan stem je op Paal de Leeuw. Dus nog even alles op een rijtje. Optie 1, Kurt Cobain. Smells like Teen Spirit. Oftewel Nirvana. Optie 2, uh, de verjaardag van Brian Little van de Backstreet Boys. Dus daar staan We've got it going on van de Backstreet Boys. En dan optie 3, Paal de Leeuw. Vlieg met me mee naar de Regenboog. Laat me weten wat de leukste is. Get on the floor!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 Every second let you with me Hoorde je hier in om 12 minuten voor 7 uur en de stemmen zijn geteld. Ja, ja. Het was spannend, maar uh, de uitslag die is bekend hoor. Voor Lekker Naar de Wekker. Wat is er lekker naar de Wekker? Laat je gaan. Ja, op vrijdag toch vaker zekerheidje dat de vreemde eend wint, uh, hoewel het vandaag echt heel spannend is tussen uh, aan de ene kant smells like teen spirit van Nirvana, de Backstreet Boys dat was de tweede optie We've got it going on en Paul de Leeuw is vandaag de vreemde eend. Vlieg met me mee naar de regenboog. Uh, Eveline, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Hado. Hallo, 538. Hey, hallo. Hallo, ja. Eveline. Waar ben je van? Ik bel vanuit Korte Hoef. Ik oh, dus, bij jullie. Ja, ik was het, ja, was dat de is om de hoek hier. Goed. Als je hard ja, praat, kunnen we je... zonder telefoon op ja. te staan. Ja, ja precies. Uh, en ik zie, uh, we hebben juf Evelien eigenlijk aan de telefoon. Oh. Ja, we hebben juf Evelien aan de telefoon. Ja, ik kom zo naar het uh, mooie Hilversum. En uh, daar sta ik voor de klas. Wat leuk zeg. Groep 4. Ja. ja. Groep 4. Dus dat is wat vroeger. Ja, even omrekenen altijd. Dat, heet er vroeger ja, dat even... was vroeger de tweede klas. Precies. Ja. Dat is ja, het. in mijn ja. tijd was het de tweede klas. Ja, in mijn tijd ook hoor. Was het ja. de twee. Ja. ja, je zit te kijken nu Esther. Ja, dat verhaalt ja. ook meteen de leeftijd. Als je zo, hoe oud ja, ben jij dan? Nee. 46. <laughs> <laughs> ik heb dit nog net meegemaakt. De oh, overgang ja. was dit ja. bij ons ja. geloof ik. Maar uh, groep 4 heet het tegenwoordig. Ja. Maar leuk, ja. dat zijn de jonkies nog, hè? Onderbouw. Ja, ja, ja inderdaad. 7, 8 jaar. Ja. Leuk, heel leuk. denk ik. Ja, ja je klinkt ja, al zo leuk. Zijn heel enthousiast. Nou, dankjewel. Ja. Dankjewel. ik doe mijn best. Of kan je ze af en toe of, uh, wel achter uh, het behang plakken? Zijn. Oh, soms ook wel. Maar iedere dag begin ik toch weer vol goede moed en uh, enthousiast en gezellig. En dan is het na schooltijd, denk ik, oké, okay, gelukkig, ze zijn weer weg. <lacht> <lacht> maar ja, ja. ochtends altijd vol goede moed. Ja, nou ja, je vindt het leuk als ze komen en je vindt het ook heerlijk als ze weer gaan. Dat is, uh, ik denk, ja. zo hoort het ook. Zeker. Ja. ja. Ik geef me eigenlijk voor de volle 200% wel. Nou, wat goed. En vandaag ja. de laatste dag ook voor de vakantie, denk ik. Ja, heerlijk. Lekker week vrij. Oh, ja. maar dan zijn ze echt niet te houden natuurlijk vanmiddag. Nee, dat valt mee. We hebben op vrijdag een korte dag tot half 1. En, uh, oh. Nee hoor, dat gaat goed verder. En uh, ja. de helft van de kids is natuurlijk al uh, ziek, tussen aanhalingstekens ja. vandaag. Ja. <laughs> nou, nee, we, we, hebben geen, uh, we hebben niet zoveel wintersportpubliek uh, op school. Oh, dus, dat valt mee. En ik zie dat je morgen de verjaardag van je moeder gaat vieren. Oeh. Dat klopt, ja. Ja, wat leuk. Ja. Een groot feest. Uh, nou, nou ja, in zover... we kunnen op zich voor haar niet meer een heel groot feest geven... maar oh. ze wordt 95. Oh, Dus wat? Wat? dat is wel, uh, ja. Oh, wauw. Ja. Mijn hemel wat een leeftijd. Ja. ja. Dat bedoel ik, ja, ja inderdaad. Nee, ja. Dat is ik ja. dat je het klein houdt, ja. Ja, dus we gaan wel he, met, met, met het gezin, uh, he, met, met, met mijn broers en mijn zus... en uh, de aanhang, uh, te stellen koffie, even bak... en uh, misschien ook wat frietjes eten in het huis van mijn moeder. Dat wil ze graag. Ach, dus, uh, nou, ja. Dan ja. kan je snel tevreden ja. zijn op een gegeven moment. Heerlijk. Ja, ja. ja. ja precies. Frietjes ja. Eten. Hey, en wij hadden ja. vandaag in de aanbieding Nirvana Smells Like Teen Spirit. We hadden de Backstreet Boys met We've Got It Going On. En Paul de Leeuw, de vreemde eend, en die wint eigenlijk altijd op vrijdag... Vlieg met me mee naar de regenboog. Ja, maar ja, dit keer toch niet de vreemde eend. Wat? Oh, lekker. Nee. Nou, dan ga je naar nee. de Backstreet Boys. Uh, nee, daar was ik ook niet zo van. Oh. Dus dan blijft er nog maar één over. Ik wou hè? zeggen, dan Nervana. is het niet zo ingewikkeld. Dan wordt het dus Nirvana. Nee. Waarom niet? Ja, dat klopt, ja. Wat is daar zo leuk aan? Ja, ik, ik vind gewoon goede muziek. ja, ik, uh, ja ik, ik ben niet zo van de Backstreet Boys. Ik, ik wil wel wat... Wat stevigere muziek. Jij bent een ruige juf, heb ik al ja, in de gaten. Precies, ja. dat ja. Nou, ja. Uh, wij gaan hem voor je draaien. Deze plaat van Nirvana is de winnaar geworden. En jij krijgt van ons een badjas. Wil je een groene yes, of een, een paarse uh, ontvangen? Uh, de groene heel graag. Wij zorgen dat hij naar Korte Hoeven wordt gestuurd. Uh, Evelien, okay. geniet van de laatste dag voor de vakantie. En doe ze er goed, hè, de kids? Ga het allemaal doen. Oké, okay, jullie ook. Fijne uitzending oh. en fijn weekend. Ja. Was. Hoe heet de basisschool, uh, Evelien? De Titus Brandsma School. Oh, oh, nou. Uh, ik je hebt heel veel ja? in Nederland, hè? Is dat zo? Je hebt heel veel Titus Brandsma. Ja, die zijn er meer. Ja. Ja. Ja, ja, klopt. Het was een uh, verzetsheld. Ja. Ah, vandaag. Ah, Oké. Okay. Ja. Nou, uh, Evelien, ja. leuk je gesproken te hebben. Mooi weekend. Uh, Nirvana. Smells like Team Spirit. De winnaar vandaag in Lekker naar de Wekker. En het is redelijk uniek dat De Vreemde Eend niet wint op uh, vrijdag. Ja, dat is lullig voor Paul de Leeuw eigenlijk. Je ja. had hem moeten winnen. maar ja. ja, Maar ja, als je het op moet nemen tegen Kurt Cobain... Ja, ja. dan heb je een serieuze tegenstander. Dat blijkt wel. Uh, de meeste stemmen kwamen binnen op deze plaat. vandaag gedraaid in Lekker naar de Wekker. Dan zometeen het vervolg van de ochtendshow. Met kans op een waanzinnige lekkere zonvakantie. Die gaan we weggeven. We moeten even bellen met een jarige vriend van de show. Alweer? Wij Ja, we hebben uh, ja, ook vrienden die jarig zijn deze maand. Maar, uh, of eigenlijk moet ik zeggen, een jarige vriend.